Wij gaan verder. Let op. Wij gaan, gaan verder. Wij gaan verder. Kijk, dat is okay, het is, is probleem. Let op, dat is het probleem. Dat men probeert met zijn kop, met zijn hoofd te beredineren. En dan komt men niet uit. Dat is het probleem ook met, met, eigenlijk met mijn volk. Ze, ze hebben goede kop. Intelligent, maar. Bitter weinig en ze hebben alle toegang, Want ze hebben de Torah ontvangen. ze stonden bij de berg Senais, ze hebben de Torah ontvangen. Eh, daarom ook Isaac iets Newton kon doorboren alles, de hele materie. En daarom ook de Einstein kon, kon het worden. doorboren. Alle, alle grote die kon het doorboren en konden dat aan de mensheid geven. Maar ook anderen, die, die, die willen dat niet. Die willen alleen maar met hun verstand, verstand en dan willen ze dood. En dat is wat gezegd wordt, de, de, de profeten zeggen ook. En de, sep, de schepper zelf zegt door de profeten, dat zij, zij volgen niet mij de, de schepper zegt, maar zij volgen de dood. Zij geloven in dood. Dit volk gelooft in dood in plaats van, en aan hen is leven gegeven, maar zij zoeken de dood op. Dat is. Daarom al die vervolgingen komen, omdat zij het licht niet aantrekken. In plaats van het licht aantrekken, kiezen zij de dood, geloven ze in allerlei, in die, verbouwen ze al die monumenten die van de doden op die, op, die, op die begraafplaatsen daar, Spenderen zij zoveel veel van hun krachten in plaats van de, het leven aan te trekken. Um, we keren terug naar waar wij geweest waren. Dus wij, het is genoeg nieuw van, over Einstein, want in de pauze begonnen ze discussies over een derseer mee. Die Einstein interesseert mij absoluut niet. Hij, was, hij kwam nog niet aan toe. Hij was een kind van deze wereld. Maar hij kwam wel zo ver. Maar alleen naar eigenschappen. Dat ik bedoel dat, dat ook de wetenschap kan, wetenschapper kan zich verheffen. Zeer, zeer hoog. En komen tot, de realis tot het zien dat er het licht oneindig licht is. En nu gaan we over iets hebben dat ons ook enorm zal helpen. Mag ik nog één vraag stellen over, ja. wat, over de tekst die we net geleerd hebben van de, de rabbijnen en de ezelbeigen? Ja. Want je, ah ja, de, de, de tekst begint met... Uh... Alleen in drie, drie woorden. We hebben geleerd drie woorden, niet als rabbinische is er dan, dan. moet je is, voorbereiden. Is, is er een link tussen gadu, gat en gat? Dat in de, in de... is een vraag, maar niet in het begin. Dat, uh, we we, we het hebben geleerd. In ja, we hebben dat in het begin van de les gezegd. Dat heb ik gewoon zelf gezegd. Uh, interesseert mij niet of dat de grammatica, hoe dat de grammatica daarop daartegenover zit. Ik spreek van als kabbalist en niet als grammaticus. Kijk, als je bekijkt naar de pagina Tzadiwa. 96. nee. Kijk, we werken aan de zoger. Niet bla bla, niet met je verstand uh, iets te doen. Doe thuis dat, maar hier werken aan jezelf. Boven jouw verstand uitkomen. Dat helpt. Drie, de regel drie. In de tekst van de zoger zelf staat het: ga doen, Rabbi Lazar, het eerste woord. Het gaat, gaat om de eer, het eerste woord: ga doen. Dat is een meerfout van. Dat is dan meer meervouds vorm van uh, verheugde zich. Dus Rabbi Elazar en Rabbi Abba verheugde zich. Het woord had is verheugen zichzelf. In de moderne, moderne Hebreus heb ik gezegd, het bestaat zo'n gedwa, het bestaat zo'n woord gedwa, het bestaat zoiets. Vreugde ook. Maar dan heb ik het verbonden, dat woord had heb ik verbonden ook met vreugde te beleven. Met het woord gaat betekent ook één in het Aramees. Ja? Dus als men één woord in het Aramees. Dus het Aramees helpt ook begrepen, de Hebreeuwse woorden. Als men één woord, het gaat is uh, in het uh, Aramees. één, Gaat. Dan als men één woord in zichzelf, dan verkrijgt men ook vreugde. En vreugde is alleen door het erkennen van één. Dat is, dat is wat heb ik gezegd. No? Dat is alles. Ja, maar dat is niet Nou, Oké, okay, genoeg. Ja, nee, nee, nee. nee, had nee, okay. niet en. Nee, nee, oké. Okay. Nee, niet nee, nee, nee. nu. Later schrijf mij dan op via e-mail. Kijk, jij bent vandaag niet in een, een goede moed. Juist een goede moed. Nee, nee, maar nee, ik is. heb het iets gezegd. Kijk. Jij wil niet dat ik, dat ik jou, kijk, ik wil niet zo brutaal zijn dat ik jou zeg, het gaat eruit. Want jij verwacht het van mij. Oké? Okay? Dus moet je goed opletten dat ik zeg het zo, ik ben erg hard. Maar als, het, als je dan tegenwerkt nu, terwijl wij willen eenheid nu beleven, daar gaat het om. En elke, elke iedereen moet kijken nu omhoog. Dat weet, dan kunnen we een mooie man doen. En als je tegenwerkt, dan wordt het niets dan zal ik jou vragen om vandaag ons les te verlaten. En ik wil jou vragen, inderdaad, nu om ons les te verlaten. Wil je dat doen? Alleen nu. Maar hij moet overwinnen dat. Dat heb ik nooit gedaan, nog tot nu toe. Maar het is alleen om voor jou en niet voor, en voor onze groep. En probeer, probeer te overwinnen dat, als je kan. Als je niet kan, dan dus de horen wij dat ook. Um, er is iets zeer belangrijks wat ik wil vanavond, waar ik het over wil hebben, is uh, de kwestie van gevoelens. We zien wel dat, wij kunnen niets met onze gevoelens. Wij leren, leren en toch wel hebben wij problemen met onze gevoelens. En dan moeten we ook goed kijken, wat zijn de gevoelens? goed opletten. Dus, en hoe moet, wat moeten wij doen met de gevoelens? En wat zijn onze gevoelens? En wat zijn de gevoelens die wij menen dat die van ons zijn, maar die niet van ons zijn? En waarom moeten wij ons dan ermee bezig houden? Houd. En dat is ook in, in verband ook kunnen we ook verband leggen met het manisch, herinner je nog, manisch en depressief. Manisch betekent niet rechts en, en wat we zoals hebben gezegd, en depressief links. Rechts en links, dat is heiligheid. Ja, is, rechts is ja, en links is geworod. Dat is heilig. Manisch betekent aanleunen aan rechts. Van rechts aanleunen aan de chassadim dat is manisch. Dus laten we zeggen, misbruik maken van de chassadim. Dus onrein gebruik van de chassadim, dat is manisch. En links hebben we gevoerd, dat is ook geestelijk, dat is niet, uh, dat is krachten. Wat betekent dan depressief? Depressief betekent het aanleunen van, aan, aanleunen aan, van links aan de het aanleunen aan links. Dus niet links zelf, maar aanleunen aan de Gworot van links, dat is depressief. Dus dat betekent het onreine, het wens of the, at de vermenging zoeken of het komt te komen tot de vermenging van uh, onreine het onreine met de Gworot, dat is depressief. Ik ga zo hebben, want alles is manisch en depressief. Niet alleen de ziekte, niet alleen de mensen die ziektebeelden hebben, maar elke mens heeft in zichzelf manisch en depressief. Uh, dat zijn de, de uiterste kanten van, de, ja, van, van rechts, aanleuning van rechts en aanleuning leuning van links. Tegen, de, tegen het heilige, want alles kan alleen maar leven door heiligheid. Manisch, iemand die manisch gedrag vertoont, die kan niet door manie alleen maar leven. En manie betekent een geweldige kracht, manie. Dat is dan het, het gebruik van, door onreine wensen, gebruik maken van de chassadim. Ja, en ik zal stap voor stap wil ik het erg uit, uitleggen. Dat is iets wat bijzonder, zal ons bijzonder helpen. Maken van ja? ja. Onrein gebruik. Maken Onrein. Van, chassadin. van chassadin, dat is de rechterkant. Goed opletten. Probeer alles geven nu. Probeer niet te vechten. Dat, dat heeft geen zin. eigenlijk Ik ben niet iemand die de kracht heeft om dan uh, logisch nu gaan jou dat allemaal uit te leggen. Of jij aanvaardt het. bedoel, dan kan je thuis jou verder denken eraan, et cetera. Wat ik jou geef is niet een je kopie. Can you, can you that, moet je dat eerst daartoe komen het uh, is duizenden nachten die zonder slapen dat is iets waar ik toe het is mijn leven eigenlijk het is waar ik aan toe ben it, it is, ik kan bijvoorbeeld nachts liggen, liggen, niet slapen en alleen denken over die over die dingen en dan ben ik helemaal ontspannen maar ik werk, het werkt in mij ik leef daarin Interesseert mij dat ik moet slapen, of, ik moet, of, de, of de, wat de wereld daarover denkt. Wat ik nu vertel is, uh, geen uh, psychologie en geen psychiatrie aan toe is om dat te, om dat te, om dat te vertellen, de, het mechanisme van hoe dat in elkaar zit. Men weet absoluut niets wat te doen met de gevoelens. Wat doet men met de psychiatrie gevoelens? Als iemand manisch is, dan, dan probeert men hem te kalmeren. Als iemand depressief is en gedraagt zich, zich op, op een depressieve manier en nog uh, uh, ag, ag, ag, het, agressief, dan uh, doet men hem zo'n oh, hemd, zo Dwangbuis of, uh, of met die elektroden in zijn hoofd. Dat is het enige wat ze... Ze zullen nergens aankomen zonder... zonder de verbondenheid met de geestelijke... met de geestelijke woord. Zullen ze niet begrijpen hoe dat werkt. En ze schreven de de, de, de... de dissertaties, weet ik veel, alle boeken... en niet zal werken. En nu goed opletten. En nu gaan we dat... Eenmaal als we dat doorhebben, zal het ons leven transformeren volledig. We hebben veel al geleerd van die vier verbonden. herinneringen. nog, et cetera, et cetera. Goed opletten. Wat zijn de gevoelens? Wat betekent gevoel? Goed opletten. En wanneer het licht, het licht, de mens is zo geschapen dat het licht altijd wil penetreren in de mens. Hashem wil altijd geven. De mens is geschapen om te ontvangen. Het interesseert het licht absoluut niet of de mens ontvangt voor zichzelf of omwille van het geven. Natuurlijk om het goede te ontvangen moet de mens leren volwassen ontvangen via, om, via de kilim omwille van het geven. Maar het licht, als een mens niet dat wenst niet of weet het niet, dan het licht komt gewoon binnen, komt op hem aan, in allerlei vormen, in genot van alles wat je wil. En als de mens dan, omdat de bedoeling is van het licht, om de mens te, te laten genieten, dat is het enige wat de schepper wil. Wanneer het licht, en het licht komt normaal altijd in de kilim, om in de, kilim van de van het ontvangen voor zichzelf. Let op. Het licht zelf op zichzelf komt altijd, goed opletten, hebben we nooit daarover gesproken. Het licht op zichzelf komt altijd, om, om, wil altijd ontvangen worden. Dus komt uh, als de mens niets doet. Geen, als zichzelf niets doet, dan komt het licht altijd tegen de kilim van ontvangen van, van, van, voor zichzelf binnen. Tegen hen stoot die, dit licht in. Oké, okay? iedereen begrijpt het? Dus gewoon kilim van ontvangen, de mens wil ontvangen, de wat wil. eten, drinken, seks, de volgende, rijkdom, uh, macht en, en, en wetenschap. In allerlei, allerlei facetten, niets anders bestaat in de wereld. Dus als een mens niets van zichzelf doet en gewoon licht komt op hem af, dan het licht komt in de kilim van het ontvangen voor zichzelf. Dat licht dat aankomt stoot stoot stoot zich tegen de kilim van de mens. Goed opletten. Het licht heeft geen uh, beperkingen. Het licht is hetzelfde, maar het licht komt in de kilim van de mens, in het hoofd en naar binnen, alle facetten van de mens. En je komt daar de kilim van de mens tegen en uit zichzelf vervormt het licht zich binnen de kilim van de mens, binnen het hoofd, binnen het lichaam, binnen overal. Het licht wordt vervormd binnen de mens. Of de mens hem ontvangt bewust of, nie, of onbewust of niet eens voelt dat die hem ontvangt. Binnen de mens wordt het, het licht vervormd zich. Dat mengsel, dat mengsel van de, het licht. Het ja, licht dat vervormd is, in binnen de mens, waar dan ook Heet gevoel. Wat ik vertel. Daar kom je nergens. Niemand kan het jou vertellen. Nee, niemand. Absoluut niemand. Goed, daarom langzamerhand. Ik zeg het nog een keer op dat jij aandacht schenkt daarop. Als je dat door zal hebben. Zal je leven absoluut drastisch veranderen. Zoals ik ook de weg. Aan mij de weg nu is geopend. Een gat waar ik alles put. Net zoals Einstein van de kosmos, zo aan mij ook het geestelijke is geopenbaard. Natuurlijk moet ik beweging voor maken, moet ik daarvoor vragen. Maar die gaat heb ik. Dus goed opletten. Dat is gevoel. Iedereen begrijpt nu wat het gevoel is. Is dat gevoel, is dat iets van jou? Absoluut niet. Dat is het licht. Hetzelfde leeg dat komt en stoot tegen jouw tege jou, kilim, wat dan ook, en die wordt vervormd binnen jou, natuurlijk, want daar zijn uh, kanalen, en dat is het gevoel. Dus yes, dat is niet van jou, dat kan zijn van alles, dat kan zijn uh, de wens voor wat ik jullie had verteld, voor alle vormen van wat jij tegenkomt, genoten, alles wat je wil ontvangen. En jij voelt het binnen jezelf of je voelt het aankomen. Maar dat is niet van jou. Dus dat gevoel is nog niet van jou. En als je daarmee gaat, aan de gang komt, dan komen allerlei problemen, allerlei verwaringen. Daar vandaan komen die, die twee vormen van afwijkingen naar rechts en naar links als, en, als het licht komt naar jouw kilim en dan komt je dan op de manier dat het de chassadim worden opgewekt dus dan dan wordt het vermengd met jou met die kilim van jou vervormd en dat wordt manisch dat is wat wij manisch noemen in allerlei vormen als het, dus wat betekent dat? Goed opletten nu. Wat betekent dat? Als het licht komt in jouw kilim en het licht wordt ontvangen. Gewoon ontvangen voor, voor, voor zichzelf. In de rechterlijn. Dus als iets goeds, et cetera. Dat is vaak zien we dat bijvoorbeeld in zieke, zieke beelden. Niet alleen zieke beelden, maar soms iemand bijvoorbeeld die zit en die, die vertelt. Ah, ik voel me heerlijk, heerlijk. Het is zo, ik voel me zo ontspannen en zo, zo geweldig. Of bijvoorbeeld iemand zegt, ik voel me, uh, iemand bijvoorbeeld een, een, een promotie heeft. Doet erin toe wat? Die He heeft optreden ergens of op zijn werk, krijg je dan nieuwe promotie, dan wordt het salaris uh, verhoogd, etc. En de mens opeens, hij verwachtte dat niet. En de mens opeens hoort dat en die zegt, ah. Ik word, er, ik word er een beetje stil van. Dan de mens voelt een geweldige, zichzelf geweldig goed op dat moment. Nou, dat is manisch manisch gevoel. En hij ontvangt dan. Hij ontvangt dat nu van dat gevoel van, nee, kijk eens aan. Ik heb nu de promotie. Wat al, en alle andere dingen die, die waarbij de mens ontvangt. Gewoon. Eenvoudig, zonder iets tegen te doen. En hij ontvangt dat. Dat is dan, en hij voelt zichzelf geweldig, dat betekent chassadim. Dat is dan vermengd, die chassadim, met het ontvangen voor zichzelf. En dan voelt hij zichzelf zo op die manier, dat is manisch. Maar de hele bedoeling wat ik wil zeggen is hoe te komen tot de ware realiteit, tot de sereniteit van de mens. Alleen dat is het leven. ...en niet verbleven in de roes... ...en niet... ...en dan voelt de mens hier... Dat ...overmoedigd... Hè? overmoed ...vermetelheid... ...dat is dan de rechterkant... Het ...aanleunen aan de chassadim... ...van de rechterkant... ...het is niet helemaal niets... ...het is, zit daar de chassadim... ...de chassadim dat is... Geef, geef de kracht... ...of beeld van de chassadim... ...die geven wel de waarlijke de kracht... kracht. Of, de wel, of, of binnen, of via de ormakief. Dus zij voelen wel, zij voelen wel dat het uh, positief, et cetera. En dat kan duren een tijdje. Maar dan het licht, dat gevoel kan veranderen. Waarom? Zodra de chassadim op, als het ware, het manisch op is. Als het ware, het verbruik van de chassadim op is. Dan gaat het naar de linkerkant. Naar de aanleuning van de maar dat wat we hebben gezegd, aanleunen van links. En links, gwoorod, zijn gwoerot. Het onvermijdelijk gaan dan de mens van de manisch, van het manisch zijn, naar, naar depressief. Wat betekent depressief? Naar gevoel. Welk gevoel is dat, dat woord nu depressief? Dat is het licht. Huh? Oké, okay, maar wat is dat? Oké, dat is de kater, okay, dat klopt. Maar hoe kunnen we, we de definiëren dit de, de gevoel van wat we noemen dan depressief? Dat is dan Gwerood, niets verkeerd is aan Gwerood. Maar wel misbruik van die Gwerood van links. Wat betekent misbruik van die Gwerood van, li van links? In links, misbruik van die Gwerood van links betekent dat iemand al manisch geweest was. Dat manische, dat is net, net als gevoel van, in, in welke vorm van ook, die manische, is net als gevoel van het, van het uh, toegeven aan het, aan het jeuken. Als het jeukt en je toegeeft aan het jeuken, je gaat het, zeg je dat, krabben, ja? Je gaat het krabben, dat, dat oh, heerlijk, het is zo so heerlijk als je dat, ja, dat krab, dat, dat, dat, dat, dat jeuken. Dat is manisch. Ja, dat is precies hetzelfde als licht ontvangen... dan ligt in er in, via de rechts aanleunend. En je ja, geweldig. Kijk nou hoe de mens in een manisch toestand is. Ja, oranje, oranje. So, het was manisch gevoeld. is je straks so, so zoveel zin, ik, kan ook zien en leren daarvan veel. Ja, het is goed manisch. Het is niet uh, voor een psychiater... maar het is wel manisch. Ja. Ja, waarom? Het is niet een normale toestand van de mens. Ja, en wat betekent dan van links... Die, die, die depressief zijn van links Dat is wanneer het licht komt in de, in de kilim, dan als tegenligger. En het licht komt op de manier dat de mens zichzelf als het ware van het manisch zijn beschermt zich nu. Hij kan niet meer dat, want hij had dat gejeuk, had hij zoveel gekrapt. En nu wil hij graag meer, maar nou kan hij niet meer krabben, want dan voelt hij pijn. Wat moet je dan doen? Moet je stoppen te krabben. En als je stopt met krabben, heb je dat gevoel? Weet je, weet je wat het is? Ja? Als je stopt met krabben, dan is het verschrikkelijk. Ja, want jij wil graag verder. Jij kan dat niet. Uh, nou, dat is het gevoel van links. Dat betekent dat het ontzeggen of ontzegd worden van het ontvangen van het licht. Het gevoel dat ik ontzeg ontzegd mij, of het is aan mij ontzegd, om het licht te ontvangen, om genot te ontvangen. Ze hebben van mij, mijn plastic autootje van mij afgenomen. Niemand houdt van mij, et cetera. Dus negatieve kant van deze, dat is depressie. Dat betekent de gworot dat jij ervaart de gworot je hebt ook die gworot veel gezeten in die gworot En dat is dan depressie. Wat betekent dat? Waarom? hoe kunnen we dan ervaren in de rechterlijn, dus aanleuning, manisch wat betekent manisch dan, nog een keer, Manisch betekent, nu gaan we je kabbalistisch verder daarover hebben, Manisch betekent, dat, de mannelijke Sitra agra, verbindt zichzelf, dat jij bent dan, word je dan, uh, uh, oh, hoe zeg ik, uh, beheerst, op dat moment, door de mannelijke sitra-achra, die, die verbonden is, die verbindt jou met chassadim. Hoe? De mannelijke sitra-achra is zwakker dan de vrouwelijke. We hebben dat geleerd. ja? De mannelijke de mannelijke die zegt zo, de mannelijke sitra-achra, die zegt zo tegen iemand, hoe, hoe pakt de mannelijke sitra-achra de mens? Die wil graag van de chassadim profiteren. hè? Nou, hij is zwakker ook, maar fijner of dunner. Mannelijke is altijd dunner dan vrouwelijk is. Hij heeft meer aviot wat, wat is de uiting? Hoe doet dan de, de, de mannelijke sitra achra? Hij is dunner, hij is chassadim. Daarom, waarom is het chassadim? Omdat mannelijke is, is leunt aan de mannelijke kant. Mannelijke kant is chassadim. Hoe, doet, hoe gaat de mannelijke sitra achra te werk? Die zegt tegen jou... Oei, hoe geweldig jij bent. Die wil jou pakken op die manier eerst. En dan, als die jou gepakt heeft, dan profiteert hij en die geeft ook jou aan de Nukwa En zij maakt korte metten van jou. Nukwa van, van de citra agra. Maar hij moet eerst aan de gang zijn. Dat ja, is the, in de rechterkant. Wanneer de mens manische toestand is. Dus oranje wol. Oranje Dan weet wel direct dat het de siter, mannelijke citra achra En dat is altijd mannelijke, mannelijke sfeer normaal. Dus dan weet je dat daar de mannelijke citra achra zit ook tussen hen. Ook zit in oranje. Gekleed. En dan moet Begrijp je? Dus. Dus. Die zegt dan tegen jou. Jongens. Hoe geweldig. Geweldige tijd wij hebben. Hoe je? Goed dat, en een biertje, en nog een biertje, en een biertje weggooien, en is dat, et cetera, et cetera. Dat is het mannelijke citra agra. Dus die laat jou gebruik maken van de chassadim, van de rechterkant, maar voor hem, voor die, dat manisch gedrag. En dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een promotie krijgt, en dan zeg je, ah, ik word er stil van, kijk nou, wat een voor promotie. Dat betekent dat jij wordt aangepakt door die mannelijke citra agra. Het is geweldig om een promotie te hebben, het is geweldig dat, maar je moet weten dat alle promoties van deze wereld is, je moet het hebben, oké, okay, want je moet eten, drinken, je moet allerlei dingen doen, carrière doen, oké, okay. maar als je dat, als je dat gaat projecteren op jouw gevoel, Alleen op die, op die manier, niet op jouw gevoel. Dat hebben we gezegd, dat het nog niet jouw gevoel is. Dat is dan alleen, jij wordt gemaneuvreerd, alleen door de citra. Ach, het is nog niet jouw gevoel. Kijk, promotie, dat heb jij gedaan, maar betekent nog niet dat jij, jouw gevoel dat bij jou opkomt. Dat gevoel, dat is niet jouw gevoel. Dat is, die, dat is dan die, dat is dan, want het is erg dun wat ik probeer, probeer te, te, te Nieuw via de Kabbalah probeer ik het te brengen in een normale taal van des, van, voor dat jullie het begrijpen. Dus dat is dan de promotie ook. Niet de promotie is, is uh, als het ware schuld heeft, moet schuld, schuld uh, boeten. Maar jouw gevoel over die promotie. Je moet wel tevreden zijn, tevreden is iets anders. En zal je zien wat. Ik zal straks ook vertellen, wat, wat is de remedie daartegen? En als je die remedie aanpast, nou dan toepast, straks wat ik jou vertel. Hoe moet je dat vermijden, op welke manier moet je, dat is dan niet mijn advies, maar dat is dan in, in, uh, de scheppings, in het scheppingsplan is het zo, de mensen zo gemaakt om dat te toepassen in zijn dagelijks leven. Dus als de mens dan uh, links gaat, dus depressie, duidelijk waarom depressie. Depressie is niets anders dan het gevolg van uh, al manisch geweest te zijn. Als gevolg, dat uitge als gevolg van het uitgemanisch te zijn. Als je eenmaal uitgemanisch bent, want iedereen wil graag manisch zijn. Je kan niet blijven, je kan misschien twee weken schreeuwen, ora, maar oké, okay, maar verder niet, je kan niet het hele jaar dat doen. Ik bedoel, jij ja, zou willen dat natuurlijk, maar zelfs dan kan je niet, omdat dan komt er ontnuchtering. Zelfs als ze winnen daar, eh, WK, weet ik veel, maar dan komt er ontnuchtering. De mens is niet gemaakt om, om in die uiterste te verkeren. En het is jammer als er meer de mens in die uiterste verkeren, begrijp je? telkens wanneer elke momenten, alle momenten in je leven waarbij jij ver, verblijft in manisch, in gevoel van manisch, dat wil zeggen, overmoedigd, door wat dan ook, of depressief, moet je aftrekken van jouw levensjaar. Zo ziet men van boven. Dus als je dan 90% van je leven manisch, of depressief geweest was, dat betekent dat jij alleen 10% geleefd had, 10% een beetje sereen was. Dat is alleen het leven, sereen. Ja, misschien veel minder. Iedereen begrijpt nu wat, wat nu die twee uitersten zijn. Maar dat betekent gevoel niet van jou. Dat is alleen maar licht dat nog stout tegen jouw kilim, de Kabbalah, nog voor dat, voor, voor jouw bewust zijn, want het licht is sterker dan jouw gelief maar dat is niet jouw gevoel, en dat is het probleem dat men denkt dat het zijn of haar gevoel is duidelijk, dat is wat jij noemt jouw gevoel, en daarin zijn we allemaal gelijk Eén pot nat we hebben absoluut dezelfde gevoelens wat dat betreft, dus gevoelens ook wat, wat uh, eten, drinken, seks is zijn absoluut hetzelfde de ene is dikker, de andere is vetter, de andere is dat, maar precies hetzelfde. We hebben alles hetzelfde. Niets, geen persoonlijkheid komt daar te pas met dat soort gevoelens. Want het is niets anders. Dat is alleen maar licht. Dat botst tegen jouw kilim van ontvangst. En waar begin jij? Waar begin jij? En nu oplet. Dat is nu het toverwoord. Wat ik nu ga uitspreken. Daarom is het goed dat. Die, dat iemand is nu. Nee, het is helemaal geweldig, want anders zou niet geen eenheid zou hier bestaan. Het toverwoord is het verdragen. Dus het moment en de plaats moet het. Je moet wel het moment weten en de plaats van het verdragen. Ik zal zo vertellen. En verdragen is niet zo leid, dat soort woorden. Maar goed opletten, wat betekent het verdragen? Dus, altijd moet je verdragen. Verdragen betekent niet verduren. Het betekent niet dat jij voelt dat dit ellende is. Dat jij moet het verdragen. Verduren ofzo. Maar verdragen betekent dat jij niet op ingaat op dat gevoel wat, waar we het over hebben gehad. Dat gevoel dat onstuimig komt in jou binnen en de baas wordt over jou, overmeestert jou. Dat is niet jouw gevoel waar we het over hebben gehad. Dat is niet jij. Dat is ook niet jouw gevoel. Dus dat is allemaal blijft boven. Dat is boven het pla de plaats moet zijn waar jij begint te verdragen. Oh, vanaf de plaats. Waarvan jij verdraagt. En naar binnen, dat is jij. Dat is jouw gevoel. Dat blijft ook in de kliniek. Precies. Dus het verdrag is ook een vorm van vorm van, van massaag op te zeggen. Maar want het is wat ik. wat ik. dat zelf misschien accepteren. Ja, ik zal zo. Kun je dat ook zo zien? Natuurlijk. Accepteren natuurlijk, maar dus niet op ingaan op dat licht. Verdragen betekent dat jij op dat moment van binnen gelaten jou ge voelt. Gelaten betekent niet apathisch, maar gelaten. Gewoon wat er ook gebeurt van buiten. Dit of dat of dat. Eh, geen wishful thinking. Dat jij dat op dat moment jij verdraagt. Verdraagt vanaf het verdragen en naar binnen begin jij. Daar begint jouw gevoel. Dus, uh, stel dat het komt zo'n licht, even globaal. Komt zo'n gevoel van buiten. Dan moet je welk gevoel dan ook. Promotie. doet er niet toe wat er ook maar is. Je moet eerst verdragen. En verdragen kan je dat doen in die vier punten van, van waar we hebben al geleerd in de vier verbonden. Ja? Dus, in de ogen... je moet, als je kijkt bijvoorbeeld... Of dat, dan moet je niet je ogen prijsgeven. Ja, altijd. Je moet wel altijd verdragen... in je ogen, alles wat je ziet. Als, bijvoorbeeld. Uh, een, altijd moet je verdragen dat... dus je moet stellen een soort... Ver, uh, Massage. Massage. Massage. Maar omdat, om niet, niet kabbalistisch te zijn... dan heb ik het voel gedragen en verdragen, en verdragen betekent ook dat jij gaat zitten in jouw kilim, jij voelt jezelf al een stukje zwaarder, begrijp je dat? Niet zwaaierig, niet dat jij dat gevoel op ingaat en jij gaat het gevoel kan jou brengen over vijf minuutjes, weer een ander gevoel, waarom? Het licht, stijgt, het licht blijft, wil altijd penetreren in jezelf, hij komt weer aan, aan, aan, uh, aankomt in jouw kilim de kabbala, die wil binnenkomen. En dan komt weer een ander gevoel. Dus jij ervaart dit op een andere manier. Het kan over paar, vijf minuutjes weer een andere zijn. En daarom is het ook zo, kan het zo. Vaak is het zo. dat S'avonds ontmoeten ze elkaar. Voor het eerst. Of weet ik veel, veel. En dan gaan ze in een restaurant binnen. Et cetera, en dan gaan ze met elkaar uh, allerlei dingen doen. En dan s'ochtends. En s'avonds zegt hij tegen haar. Oh, ik ben helemaal verliefd, ik ben helemaal gek op jou, En En zocht zegt hij dan, wat is het, wat heb ik met jou te maken, waarom, het is niet het gevoel van, van hemzelf, het is niet het gevoel naar het verdragen, maar het alleen maar aanwaaien, het is een aanwaaiend gevoel van, oh kijk, een romantische avond, en een wijntje, en in, uh, alles, alle dingen die dan mee uh, stemmen, om goed te stemmen, dan zeggen we, nou, dan, dat, is, dat is het gevoel waarop we ingaan. En dan komt het absoluut, ellende, of men dan, ellende of men ook onverschillig wordt voor ellende. Dat betekent niet onverschillig. Kijk, daardoor, door dat verdragen, meet jij dat jij wordt of overbodig, over, overmatig, uh, hoe zeg je dat, uh, overmoedig, vermeteld. En jij vermeedt ook dat jij ook blokkeert jezelf. Ja, dat jij gaat uh, blokkeren jezelf. Oh, niet te doen, niet te doen, dat, dat, dat, dat niet te doen. Je hoeft dan niets te blokkeren. Jij moet alleen verdragen. Welk licht komt daar allemaal naar jou, op jou af? Het maakt jou, moet het absoluut niet maken, jou uit. Waarom het is niet van jou? Het licht komt stoot tegen jouw kilim. En dat kan, daar kan je niets aan doen niets aan doen, absoluut niets aan doen. Jij begint vanaf het moment van verdragen, en de plaats van verdragen. En alles wat vanaf verdragen en naar binnen, dat ben jij. Dat kan je opbouwen. Dat bouwt jou op. Dat vermijdt, dat, dat waakt over jou, dat laat jou niet manisch nog manisch, nog uh, depressief worden. Natuurlijk dat er ook van de, dat is licht, dat is sterker dan wij, de elf niet. Dat licht. Zelfs dat gevoel van buiten, van boven mijn verdragen, is ook sterker dan ik. Ja, ik kan niet altijd direct erop inspringen om te gaan verdragen op het moment wanneer het licht aankomt. Ik kan misschien een vertraging oplopen. Ja, ik kan wel een vertraging oplopen. doet er niet toe. Altijd, het licht is sterker dan ik. Dan mijn kini. Dus, natuurlijk dat als ik dan in de rechterlijn ben. Let op. Als er komt bij voor mij iets, zoiets so als uh, prestatie. Uh, opeens een bericht dat ik iets geweldig of een lotje heb gewonnen. Wat dan ook. En ik ben dan manisch. Uh, wie van ons kan niet manisch zijn? Iedereen, want het is licht dat jou overvalt, kan overvallen jou op elke minuut, op elk moment. Dan ik denk dat de kabbalist is niet onderhevig absoluut, elk moment is onderhevig ook aan dezelfde, het is licht, het is, het is buiten mijzelf. Maar dan moet je wel altijd pro direct, en als je, hoe meer jij traint daarin, hoe meer zal je dan bekwamer worden, en hoe meer jouw leven zal geweldig structuur krijgen. Maar natuurlijk, als ik dan zo'n bericht kreeg, over dat ik straks iedereen, Iedereen is in oranje, dan oranje. Maar natuurlijk ik ook, uh, voel ik ook een beetje, uh, beetje zo'n manisch. Ga ik ook een beetje zo dansen. Waarom? Het is spontaan. Dat kan je niet, kan je dat niet doen. Je mag jezelf niet. We hebben geleerd. Je mag jezelf niet, niet onverschillig maken. Want onverschilligheid betekent dat later komt de klap niet nieuw. En onverschilligheid betekent dat ik zeg nieuw, nu niet. Ik wil nu geen manisch. Ik wil nu dat gejuik niet meer. Dat ik wil nu niet, ik wil het, maar dan betekent dat jij zegt, wat doe je dan daarmee met onverschilligheid? Dat jij verplaatst de ellende naar later, dat moet je nooit doen, alleen verdragen, zoveel dat, zoals dat. Natuurlijk het licht is sterker dan wij. natuurlijk dat het manisch gevoel, dat oranje boom, dat allemaal komt in mij toe, ook een deeltje, een deel daarvan komt wel in mij. Duidelijk, het deel daarvan, van het manisch, komt wel naar mij, klein beetje. Maar dat, is dan, dat zijn dan de restjes, die eigenlijk uh, uh, niet, kijk, dat is dan niet iets waarop ik inga, dat is dan als het ware uh, balkorga, dat is dan geforceerd als het ware, dat is niet door mijn wens, niet door mijn begeer, maar dat is dan als het ware force majeure situatie, dat kwam op mij af, en dat is niet erg. Dan is het, heeft het andere wending. Dat is niet dat ik heb het daarnaar verlangd. Naar die manische. En dan is het, is het geweldig. Dan komt het bij jou en wordt het gezuiverd bij jou. Dat van rechts manisch. Een beetje manisch wat komt binnen. Wat haalt het? Wat haal je dan van de rechterkant als je dan verdraagt jouw manisch, gedra, manisch gevoel van rechts? Wat haal je dan naar binnen dan? Chassadim. Erg goed. Dan haal je gesadiem. en een klein beetje dat van dat manisch gevoel mag, niet dus niet erg. Dan is het net zo. Dat is wat ook in de wet van de Joodse wet wordt gezegd ook dat als er een pan een pan is met, met een pan ja, een pan op in de keuken. Er staat een pan met een, met een soep een vleessoep. En als daar komt dan vlees met een vlees bedoel vlees met een met met. met ja. Met, met vlees, met alles, dus met op vlees gemaakte soep. En dan stel dat daar een kind speelt, dat doet er toe of dat en, en een beetje melk is daarin, is daarin gevallen. Als men zegt zo, als het minder, als het minder dan een zestigste deel van de inhoud van de pan, dan wordt het gezien alsof het niets is, alsof het niet, alsof het niet, dus, hè? Alsof het niet alsof het niets gebeurt. Als het niet gebeurt, omdat het zo wordt, het, wordt het als het ware in dat geheel, wordt het uh, op die manier zo verdund dat het niet geen dat het schade kan opbrengen. Dat is precies hetzelfde als van rechts. Dus als je dan dat een beetje manisch ontvangt, dan is het niet erg, want een chassadien die je ontvangt nu, die zijn overweldigend, die vormen die, de basis. Dat is jouw. Dat is het resultaat, dat is wat je waar je naar verlangde en je naar het manische. En precies hetzelfde aan de linkerkant. Als je ziet dan, als, je, als het komt bij jou een gevoel van, je mag dat niet, je mag dat niet. Ja, het gevoel van dat een slecht weer, wat er ook mag zijn, bericht iets wat weer een rekening van de belastingen of weet ik veel van alles. Al die andere dingen. Uh, rare dingen die je ervaart natuurlijk omdat gevoel. Dat gevoel van links, van een beetje depressie of onprettige dingen die je voelt, dat het ook niet van jou is. Als je daar ook dat, dat uh, gereedschap, dat verdragen, het verdragen opstelt, dan voel je jouw eigen kilim. Dan voel je niet wat van buiten op jou aanwaait, maar je voelt hetzelfde, maar via jouw kilim. Ook de prestatie, voel je, als je dat voelt via het verdragen, dan is het een goede prestatie, dan ervaar je dat als iets positiefs, maar dan ervaar je de chassadim en niet, word je niet meegesleurd ge, um, door die, door dat manisch gevoel. He? En ook links, dus van, van links, als je dan verdraagt van links, dan ontvang je dan ook weer de gvorot. Puur, dus gvorot, geeft niet Ontvang je de Gworot en kleine natuurlijk ook een klein beetje van die depressie. Natuurlijk ook die, die kleine, kleine druppeltjes die, da, die daar ook daar, die worden ook gezuiverd daarin. En dan heb je dan in die beide toestanden en dan die Gworot ga je dan weer nog, dan werk dan, ga je dan werk doen van binnen. De Gworot van links, die, die zijn gezuiverd. Die ontvangt de Gworot van links. Die zijn gezuiverd van de depressie, ja of niet? Dat is door jouw opstellen van jouw verdragen. En dan ga je dat die de vervolgens verbinden met de rechterkant. De rechterkant is chassadim, et En daar doe je werk, dus onder, de, onder jouw plaats van het verdragen. Daar kan je werk doen, daar kan je het geestelijk werk doen. Dat is het gebied waar je kan geestelijk werk doen. En niet puur gevoel wat, wat, wat voor de plaats is van jouw van jou, uh, verdragen. En het verdragen, kan waar staan de, de punten van het verdragen? Die vier, vier verbonden dus in de ogen. Dan moet je wel weten dat jij niet de prijs geeft aan... Je ogen, dat je blijft, ja, wat, ik, wat er ook is voor een object. Je gaat te veel eraan zitten. Jij mag iets geweldigs vinden. Ja, kijken, kijken, maar je moet wel niet kopen. Ja, heel ja, goed. Ja. Ja, maar als je te veel kijkt, of bedoel, als je je te veel uh, belet om te kijken, ja. dan kom je misschien te veel in de Nee, je ja, belet, daar, dat is juist de, de kunst. Goed opletten, hij dat zegt, als je belet jou om te kijken, te beletten, ja, dan, voel, dan, voel je, dan voel je ellendig, dan voel je dat krampachtig, dan voel je, je, nee, dan moet je dat goed weten, moet je dan zo. Dan wat het, wat het gebeurt, ja, ik kijk naar de tv, ja, ik kijk Madonna, of, wat weet ik veel niet, veel jongere talenten. Jij kan goed naar, <laughs> jij kan, jij kan naar die jongeren Dat is wel goed genoeg. Ja, voor jou is goed. Nou, misschien voor iemand niet. Jij kan naar, naar jongere talenten kijken, ja of niet. En jij kijkt het zo en je geniet natuurlijk. Jij mag het genieten, jij mag het genieten. Maar jij moet dat verdragen van binnen. Jij moet het niet, on, niet on, dat, ongeremd dat laten binnen jezelf. Binnen Want het is niet jouw gevoel, begrijp je dat? Dat zijn niet jouw kiliën. Door het maken van, door het, zeg ik, maken van de, de, en dan de volgende is, jouw mond, ja, de mond is de tweede, herinner je, je ook, de mond is de tweede plaats waar je moet, waar je moet het, waarop je moet, hè? ja, waarop moet je op de mond, moet je ook opstellen, jouw verdragen, hoe moet je het verdragen van, oké, okay, dan kan je het dan zelf invoelen, ja, niet ingaan, niet op dat, en ook jouw hart, dat is dan, ja, gezet, moet je ook met je gevoel ook altijd. Daar ook de plaats waar je moet ook het, het verdragen opstellen. En probeer dat te, te oefenen. Zelfs nachts. Ik bijvoorbeeld word, s nachts, ik ben nog slaap. Slaap ik nog in, in mijn slaap. Maar, en ik allerlei beelden je Natuurlijk, wie, het, is niet, het is niet van mij. Je alle aller, allerlei dromen kan je hebben. Maar dan, terwijl ik slaap. En een klein beetje natuurlijk wacht bij mij dat wat ik, wat ik aan waar ik, waar ik weg, dan zeg ik mij, in de slaap zelf is, is ook een beetje bewustzijn, is wakker, en dan zeg ik mijzelf, uh, uh, verdragen, verdragen. Zelfs in de, in de slaap, dan het beschermt het jou ook. Maar dan is het niet wat jij zegt, dat jij, dat jij wordt daardoor belemmerd, door dat het jij zegt, nou je mag niet kijken, ik mag niet, daar, daarom... Daarom zeg ik, dan zie je dat je alles mag nu, alles mag, ja, maar je moet het verdragen, je moet het via jouw kilim dat laten, uh, dat ervaren via jouw kilim. En nu trainen de hele week en dan kijk je zal zien, stap voor stap resultaten zullen zeker komen.